Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Syrische regering heeft een onderzoek aangekondigd... naar de enorme geweldsuitbarsting in het noordwesten van het land. Bij het geweld zijn honderden mensen omgekomen... Uit verhalen van getuigen en online video's komt een beeld naar voren van grootschalige moordpartijen en standrechtelijke executies. Vooral alawieten, waar de verdreven president Assad deel van uitmaakte, zouden het doelwit zijn geweest. Op het belangrijkste plein in de Syrische hoofdstad Damaskus hebben zich vandaag honderden mensen verzameld die opriepen tot vrede en nationale eenheid. De kiescommissie van Roemenië heeft de pro-Russische politicus Georgescu uitgesloten van de presidentsverkiezingen. Eind vorig jaar won Georgescu onverwacht de eerste ronde, maar die uitslag werd onwettig verklaard... omdat er sprake was van grootschalige Russische inmenging. Zo waren volgens de Roemeense veiligheidsdiensten massaal video's van Georgescu gedeeld op TikTok door nepaccounts. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen Georgescu. In mei zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Roemenië. Op de Europese kampioenschappen indoor atletiek in Apeldoorn hebben de vrouwen en de mannen estafetteploeg goud gehaald op de 4x400 meter. De vrouwenploeg werd nog gedisqualificeerd. Katalijn Peters zou bij het doorgeven van het stokje aan Femke Bol een Britse atleten gehinderd hebben. Maar dat werd later teruggedraaid. Goud was er vandaag ook bij het kogelstoten voor Jessica Schilder... in een nieuw record van 20,69 meter. Samen al Chapel haalde Europees goud op de 800 meter... ook met een nieuw Nederlands record. En Polstor hoogspringer Menno Vloon ging over de 5,90 meter... net als de Griek Karalis met wie hij het goud deelt. Het weer. Helder en koud. Minima tussen 0 en 4 graden. In het noorden en oosten kans op soms dichte mist. In het loop van morgenochtend vrij zonnig. Het wordt morgen 13 tot 18 graden. Maar aan de noordkust voor hooguit een graad of 11. De dagen daarna frisser met wat lichte regen of motregen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Welkom terug bij Van Klink tot Klank, het derde programma inmiddels alweer en het uur twee natuurlijk. En Hans van Klink zit tegenover mij. Hans, wat heb je voor die tweede uur allemaal bedacht? Ja, van alle... Wacht even, wacht even. Oh, ja, ja, kom maar. Ja, kan die. Ja, ja, ik heb van alles bedacht, van alles meegenomen en vooral heel gevarieerd. En waar ik graag mee zou willen beginnen is twee nummers direct maar achter elkaar. Ja. maar daar, uh, gaat Op wel je even... haast... Nou, nee, dat niet, maar het hortstelt lekker bij elkaar. Oh, okay. dus, uh, en dan gaat een verhaaltje aan vooraf. Yeah. Uh, het begint een beetje in het collectieve geheugen weg te zakken. Maar uh, uit Den Haag zijn er heel veel popbandjes uit de 60e jaren afkomstig. Ja. Nou, als ik zonder reclame te maken een aanradertje mag uitspreken via paté Thuis, kun je kijken naar de film Rock City. Die is twee jaar geleden uitgekomen. Ja. Documentair over Living Blues, Q65, Groepen Sportivo, Golden Earring. Nou, daar heb je al meteen een aantal van die bands uit die tijd. Eén wat eerder in de tijd, ander wat later. Groepen Sportivo was iets later, maar ook de Haagse School. We hebben in de eerste uitzending hebben we iets van Super Sister gedraaid. Dat ja. kwam uit Delft, maar dat hing ook daar een beetje omheen. Maar er waren heel veel bands in de jaren 60 die hun weg vonden. Wally -E Tax en de Outsiders. En die waren kortstondig en heftig beroemd. Okay. En een daarvan is bijvoorbeeld Q65, die we straks gaan draaien. Ja, en het, het trieste verhaal is, en dat zie je in die documentaire ook terug... van. Alle leden, oorspronkelijke leden van Q65, is er niet één meer in leven. Oh. Die hebben echt een uh, leven van seks, drugs en ro rock'n'roll achter de rug. Dat is blijkbaar niet uh, goed voor de mensen. Uh, blijkbaar lichaam. niet, ja. Hoewel wij zitten hier nog in de rolpijp. <laughs> uh, ja, nou. ja, ja. Dus uh, en kortstondig bestaan. Uh, Q65 opgericht in je raad het al 1965 en zo'n beetje in 1970... Uh, ...was de band alweer voorbij. Ja. En een wat keuriger band uit die tijd... ...The Motions... ...die uh, uh, gaan we straks ook een nummer van draaien... ...en uh, Rudy Bennett, de zanger van The Motions... ...is een live en een man van uh, rond 80... Pa, ...nog niet zo heel lang geleden... ...nog een keer live opgetreden op tv... in het uh, programma Vandaag Inside. Uh, we gaan naar twee uh, nummers achter elkaar luisteren... ...van Q65, The Life I Live... ...en van... De motions naar wasted words. Oké, okay, we beginnen met uh, Q65, en dat is een hele oude opname. En uh, nou dat klinkt dan zo. <middels> Lekker even terug in de tijd, Hans. Met, ja, mooi eh, nummer. En langhalig oud thuis in die tijd. Hè? Twee, drie minuten, dan ja, was je klaar. Dan moest vanwege de jukebox. Uh, ja, de singeltjes die ja, erin ja. moesten passen. Overigens, Wasted Words is een protestlied over protestliederen. Hè? Dat het, uh, het zijn verloren woorden, want het heeft toch geen zin. Maar laten we hopen dat er betere tijden aankomen. Dat is eigenlijk de boodschap. Oké. Okay. We blijven in Den Haag, maar we springen even 20 jaar verder in de tijd. Ja. Dus minstens, want we gaan luisteren naar Anouk. En Anouk kent iedereen. Ze is in 1997 doorgebroken met Nobody's Wife. En heeft een flink aantal singles gemaakt. En wie kent niet de, het optreden van Anouk op Pink Pop... waar ze met rotte eieren werd bekogeld en o. een shirtje uitgooide... En ...onverstoord verder ging zingen. <laughs> uh, Doet ze goed. Ja, dat deed ze prima toen. Uh, maar wat ik wil laten horen is... ...onder het thema wat we vaker hebben gehad... ...muziek die je naar de strot grijpt... Ja. Um, zij heeft opgetreden twee jaar geleden in college tour en uh, een interview gedaan en daarna zou ze gaan zingen en dan zegt ze heel bescheiden van ja het is nieuw hè, dus het kan verkeerd gaan en ze vraagt even bij voorbaat verontschuldiging voor van gaat het wel lukken ze is dan met een organist en een gitarist en ze begint daar een prachtig nummer te zingen en de hele zaal raakt betoverd ook heel mooi om te zien als je die uh, uh, clip ziet hoe ja. de interactie tussen haar en de muzikanten is dus. Uh, ik zou zeggen, start hem alvast maar in, ik ga straks even de titel noemen. Mag u nog een nummer? Mag ik een nee, er nog een keer? Wil er nog één doen? Ja? Oké, okay, dan moet ik we wel even die iPad we hebben. We kijken dat oké, okay, ik ga zitten. Dan moet ik even die iPad oké. Okay. Ik en heb gesmeekt. IPad, sorry. Oké, doe het in, doe het Dit is nieuw, hè? Het kan me eens gaan. Beta. Ja, dit was Looking for Love van Anouk. En je hebt mooi, en je hebt mooi, en je hebt echt mooi nou echt dit... mooi. <laughs> Goed, hoe, uh, hoe heette dit nou? Want dat wilde... Ja, Looking for Love. Oh, Looking for Love. Oh ja, dat ontschoot me even. Goed, wij gaan uh, verder met uh, in dit programma van Kunst, en Cultuur. Nou ja, uh, wat kun je zou eigenlijk muziek, uh, uh, kunst noemen? Ja, ik vind van wel. Maar daar wordt erg verschillend over gedacht. Denk ik. Oh ja? ja? Vertel eens. Nou ja, mensen denken soms heel makkelijk over muziek. Maar dat is echt een prachtig nummer. goede tekst. Ja, jij speelt sinds uh, vorig jaar. Uh, ben je piano gaan studeren. Dus jij weet hoe ja, lastig je, het is. Ik om... wou bijna zeggen, jij speelt piano. Nee, ik ben piano gaan studeren. En ja. uh, dat is voor het eerst in nu een jaar gaande. Dat ik echt serieus probeer daar iets mee te doen. Ik merk ook nu hoe moeilijk het is om te leren wat dat bestaat. Ja. Kun je voorstellen hoe het moet zijn om iets te creëren? Op, op dat vlak. Ja, ja daar precies. ben ik nog heel ver vanaf, hoor. Ja, ja. ga ik in dit leven niet meer redden. Oh, Nou okay. ja, ja, goed. Even reïncarneren straks, Hans. En dan komt alles goed. Wel, ja. en, maar goed, waar ik het eigenlijk naartoe wilde. Dat is Marco Temes, de Zandvoortse schrijver en dichter. En die maakt altijd proezie. En dat doet hij speciaal voor onze collega Rob Harms. op de laatste zaterdag van de maand. Maar wij mogen in dit programma van Klink tot Klank ook altijd Marco zijn proezie uitzenden. En dat doen we met het volgende. Een zwaar... een zwaar... Nou, even opnieuw. <laughs> ik, ik kan het niet zo goed zien. Zwaar licht en liefdesgedicht. Een zwaar licht liefdesgedicht. Afgemeten aan de esthetische normen van onze tijd, waren ze monsters om te zien. Vet als gestolde witte lava, achter een dam van uitgerekte mensenhuid.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 Is hij mooi of is hij niet mooi? Ja, He? dit is ook prachtig. Ik durf altijd de eerste seconde bijna niet aan te praten... als nee. Marco net geweest is. Ja, ja, ja. ja. Het is uh, een superlatieve, uh, allemaal aan elkaar geregen. En uh, elk uur verbazen wij ons over de kunstenaarskunst... van Marco Termes. Ja, zijn creativiteit. Ja. ja. En wij gaan uh, diep in de tijd terug met de Beatles. Ja, De Beatles, wie kent ze niet, zou je bijna zeggen. Maar we hebben hier een thema in ons... een terugkerend thema in ons programma. Dat is het thema... Maar zeldzaam, waarom is nou iets zeldzaam en daarom gaan we naar de Beatles luisteren. Het nummer kent iedereen, maar het verhaal ga ik nu even doen. Er is een LP ooit uitgebracht door de Beatles, Yesterday and Today. En daar hebben ze een foto op de hoes geplaatst waarin de Beatles in bebloede witte pakken zitten. Met een aantal baby'tjes op schoot en een paar rauwe stukken vlees en een paar messen. En dat wordt daarom ook wel de Butchers album genoemd. Niemand kan meer precies achterhalen wat nou het thema was van die hoes, maar het schijnt te maken te hebben met een protest tegen de Vietnamoorlog op dat moment. Maar die hoes die was zo afschuwelijk dat uh, protesten waren zo hevig dat die LP een vrij korte tijd uit de handel is gehaald. Oh. En daarna een uh, remake met een nieuwe hoes, een keurige lichtblauwe hoes, Yesterday and Today van de Beatles, is een grote LP geworden. Maar dat betekent dat van de oorspronkelijke LP met die Butchers album hoes er maar heel weinig in omloop zijn gekomen. Nou, onder het thema zeldzaam. Kijk even op zolder als je hem hebt liggen. Ik ben een paar maanden geleden in het Beatles Museum in Alkmaar geweest. En oh. daar staat een originele persing met de Boetsjes album in een kluis... met een glazen deur ervoor. En waar of niet, maar de eigenaar ervan zegt dat, dat hij hem voor drie ton kan verkopen. Zo. Dus de Boetsjes album oorspronkelijk van Beatles is absoluut zeldzaam. Het nummer waar we gaan naar gaan luisteren is dat in ieder geval niet. Yesterday. Ja, Yesterday. Oké, okay, komt-ie.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 Van klink tot klank. Ja, en zo flitsen we heen en weer in tijd en in stijl. En gaan we nu naar de blues. Zoals je weet is dat mijn favoriete muziekstijl. Ja, nou, die van mij en, ook uh, Ja, heerlijk. En dat proberen we iedere keer even terug te laten komen in ons programma. Ja, blues is ook zo'n verschrikkelijk breed gebied. En daarvoor ge en blijven we deze keer in Nederland. Er is ook een beetje een aanleiding voor. In januari 2025 is bassist Gerard van Doorn, artiestenaam G. Carlsberg, overleden. Hij was lid van de Wild Romans van Herman Brood. Maar daarvoor was hij uh, prominent bassist bij de Oscar Benton Blues Band. Oscar Benton is een Haarlemse blueszanger-componist. In 1968 werd hij al tweede bij het Looserechtse Jazzconcours. Um, en... Hij heeft een heel bond leven achter de rug met ups en downs. Dan was hij ineens weer heel erg bekend en dan zakte hij weer een beetje weg in de vergetelheid. En dat komt op een prachtige manier tot uitdrukking in een documentaire die over hem is gemaakt en die in 2020 is uitgezonden. Um, ja, Oscar Benton is uiteindelijk gewoon in een verpleeghuis in Hemenuide beland. Velse duin, hè? Ja, in Velse duin. Ja, dat daar dan zat hij in en, uh, Ja, en dan zat hij een beetje met het surrolator aan een kopje koffie. Ja. En, uh, Leden van de band vonden dat hij eigenlijk toch weer een beetje opgefluffd moest worden. John Laporte onder andere, die ook in Bell House speelt, goede gitarist. Die ging hem iedere dag opzoeken en ging met hem oefenen. En uiteindelijk kregen ze hem zover dat ze weer een tour gingen doen... Met name een beetje naar de oude Oosterblokkant. Daar was je heel erg uh, favoriet. Oh. En uh, bekende nummer... Ze dus hebben het zelfs uit het verpleeghuis gehaald. Om... Ze hebben hem letterlijk uit het verpleeghuis gehaald... om daar weer te gaan optreden. Dat is ook succesvol verlopen. Je. Uh, maar die man had de hersenbloeding gehad. Probeer daar maar van iets te herstellen. Dat is, dat is uh, ontzettend moeilijk. Ja, hoor. Hij, is, hij is niet, uh, niet heel oud geworden. Hij is op 71-jarige leeftijd overleden. Ja, uh, aan ja, een hartstilstand uiteindelijk. Maar okay. hij was inderdaad behoorlijk krakkemikkig. Ja. En uh, hij moest het er helemaal opnieuw gaan leren. En die uh, uh, John Laporte die ging uh, meerdere keren per week naar hem toe. Met tapes en muziek en een uh, gitaartje. En ineens oefenen. En zijn oude stijl en vaardigheid kwam weer helemaal terug. En zo stond hij uh, opeens weer op het podium. En toen maakten ze een planning voor een hele tour. Maar dat is niet doorgegaan, omdat hij toch nog onverwacht overleed. Ja, ja. Het nummer waar we naar gaan luisteren is zijn bekendste nummer. Is heel veel gebruikt. Is ook als filmmuziek gebruikt: uh, de Bensonhurst Blues. The cat we nou, zingen Merry Christmas to you all. Dat is, ja, ja dat... een be beetje vroeg. Uh, <laughs> ja, Hans. Nou ja, kan mij beter nog was gezegd. Zijn. Ja, precies. Sowieso doet het een beetje hysterisch aan. Ho, ho, ho, ho, ho, ja, ja, ja, ja. Maar het is toch mooi. Het ja. heeft wel wat. Ja. Oscar Benton. Uh, de man is helaas niet meer onder ons uh, en was een Haarlemmer. Ja, een bekende Haarlemmer, een BH. Ja. En nou gaan we weer heel wat anders doen. We gaan twee nummertjes achter elkaar draaien die qua stijl en in dezelfde tijd uh, veel met elkaar te maken hebben. Uh, zeven, vroeger 70 jaren... onze jeugd, werden we doodgegooid... met dit soort nummertjes. Als ik voor mezelf spreek, toen vond ik het leuk. Later dacht ik, waar heb ik in godsnaam naar geluisterd? En of je nu <lacht> 40 jaar later... Het is toch wel grappig, vooral om die clips te zien met die dagspasjes. Ja, ja, heel theatraal. Heel theatraal. We hebben de band Mud, uh, waar we zo meteen naar gaan luisteren. Bekende nummers, Dynamite, Tiger Feet, Lonely This Christmas. We kennen ze allemaal als we het horen, hè, want het zit in ons collectieve geheugen opgeslagen. Ja. En een bandje van vergelijkbaar Alloy de Suite, uit dezelfde tijd. Een Britse glam rock band. Um, ja, de, de prachtige pasjes, het mooie pakje aan en hele luchtige, snelle nummertjes, jukebox nummertjes, dat is waar we het over gaan hebben. En we gaan de twee naar elkaar draaien, van Mud het bekende Tigerfeet en van Sweet de track Ballroom Blitz. Yeah. Yeah. The The one one. even wat zuurstof gelegd, want uh, de opa's uh, die uh, kunnen de tempo nauwelijks bijhouden. Nee, je kan hier ook niet stil bij blijven zitten. Nee, daarom, ja, ja. daarom. gaan we naar uh, wat veel serieuzer werk luisteren nu. Ja, inderdaad. En ik realiseer me ineens dat we weer even in Den Haag beginnen. Wel in oktober 1946 werd de man geboren waar we straks naar gaan luisteren. Een man met een indringend en emotioneel hees stemgeluid. Hij was ooit een uh, profvolleyballer, heeft interlands gespeeld. Er gaat een filmpje rond van het beruchte concept van Rolling Stones in het Koerhuis. Waarbij het publiek de boel ging afbreken. En dan wordt een jonge man uh, het podium afgejonast door de politie. En dat is dezelfde figuur waar we het nu over hebben. Oh ja? Hij ging psychologie studeren in Amsterdam. En leerde daar freek de jongen kennen. En zij vormden samen een cabaretgroep. Nederlands hoop. En dan weten mensen nu al over wie ik het heb. Uh, hebben veel met elkaar uh, gemaakt. Mooie programma's. Hij vooral het muzikale deel. Hij zegt zelf daarvan, uh, toen Nederlands Hoop in elkaar ging, uit elkaar ging in 1979, van uh, Nederlands Hoop was de ontwikkeling van Freek de Jonge, uh, maar mijn ontwikkeling begon toen pas. En toen is hij solo gaan werken, heeft hij prachtige muziek gemaakt en uh, uh, hij heeft onder andere het lied gemaakt waar we nu naar gaan luisteren. Ik heb een steen verlegd. ja En uh, Bram van Meulen is uh, vrij jong overleden. Hè? Ja, we hebben het over Bram van Meulen. Hij is uh, onverwacht in zijn slaap overleden ja. en een hartstilstand toen hij 57 was. Sorry. Hij was in het buitenland. Ja, op vakantie. Ja, vakantie in het buitenland. Even kijken, in Spanje volgens mij. Ja. Ja, ja. Nou, geen verkeer. Oh, Italië, Pomerans was hij oh, op oh. vakantie in 2004. En ja, ja. Weet gaat, dat is toch wel weer dik 20 jaar geleden. Maar we hebben het inderdaad over Bram van Meulen. Bram van Meulen, ik heb de steen verlegd. Is terug te horen ook een eigen, heel, uh, heel eigen geluid eigenlijk. Ja, he? bijzondere stem. Hij begeleidde zichzelf dan op piano ja. of orgel, he? en dan, uh, ja, prachtige stem. Ja, bijzonder. En hij was eigenlijk uh, multi-instrumentalist. Ja. Ik, ik krijg ineens beelden ook door van uh, toen met Nederlands Hoop dat hij ook nog wel eens gitaar. Ja, speelde. ja, hij wisselde van instrumenten, ja. ja, ja. Dus uh, fantastisch. Mooi om het weer even terug te horen. Ja, zeker. Um, ja, de volgende. Het is uh, ja, ja, een gelegenheidsduo, ook... eigenlijk. Ja, uh, we hebben dat vaak in ons programma gehad. De duo's, hè, mensen die bij elkaar komen. En eigenlijk, dat is wel leuk, dat een, een, een band heeft een bepaalde geschiedenis Een bepaalde samenstelling als een soort familiestamboom. En dan komen er ineens twee bij elkaar. En. Uh, we hadden vroeger de Griekse band Aphrodite Child, waar ja. Demis Roussas de zanger was. Geweldig was dat. En uh, Vangelis Papatanasiou op Orgel en Lucas Sideris op drums. Uh, zij waren bekend, vooral Demis Roussas als zanger werd daar het meest bekend van en uh, ging ook solo. Nou, dat is één. Ja. We hadden ook de grootste Amerikaanse en Engelse uh, uh, Song. Rockband Yes. Oh Yes, ja. Yeah. Rick Wakeman op toetsen. Heel bekend, heel beroemd. Groot. Steve Howe op gitaar. En John Anderson als zang. Zijn hoge, bijzondere stem. Het hele uh, leuke is, als je nu uh, Rick Wakeman uh, online uh, op de socials voorbij ziet komen, dan uh, met de nodige zelfspot kijkt hij dan naar hoe dat vroeger allemaal mm. ging. Dat is een heel... Uh, ...orchestraal en een beetje hysterisch... ...met lange haren en een witte gewaden ...met allemaal franjes eraan. Oh, ja, ja, ja. En, heel groot. Mm. en nu kijkt hij daarop terug... ...dat ja, was één groot spel... ...maar ze is nog steeds een hele goede gitarist. Maar daar gaan we het niet over hebben... Over de gitarist, gaan ...we gaan het over de zanger hebben, John Anderson... ...die heeft dus op enig moment met Vangelis... ...van uh, Aphrodite Child... Een, ...een duet opgenomen, althans... Uh, ...Vangelis uh, speelt en... ...John Anderson zingt. En het is een prachtige track geworden met de titel... ...Find My Way Home... Oh. Oh, En. Uh, nee, John Anderson en Van Jealous. Die samen dit prachtige nummer maakten. En daarmee uh, de geschiedenisboeken inhingen. Prachtig, mysterieus nummer. Ja. En een mooie opmaat. Dit was een bijzonder duo-instrumentaal-vocaal. En we gaan naar nog een duo luisteren. Twee vocalisten en niet de eerste, de beste. De man die over zichzelf zei: My name is Peter Gabriel. En I primarily I make noises and ideas. De zanger van Genesis oorspronkelijk. Genesis is een grote band geweest... met Phil Collins als medezanger en ja. drummer. Oh ja, de, uh, ja. Maar... Uh, Pieter Gabriel heeft op enig moment besloten... een duet te gaan doen met Kate Bush. Nou, Kate Bush is van hetzelfde jaar en dezelfde maand... als een leeftijdsgenoot. En ik uh, moet eerlijk bekennen dat ik van haar... een prachtige poster... Uh, aan de muur had hangen. <laughs> Dame die als jong meisje van 19 jaar... ontdekt is door David Gilmour van Pink Floyd. Oh ja. Prachtige muziek ging maken. Wuthering Heights. Wie kent het niet? Ja, ja, ja. Maar tegelijkertijd een klein beetje kort en heftige carrière... een jaartje of tien, vijftien... en daarna is zij een beetje teruggetreden... en in stilte gaan uh, leven. Maar ze hebben samen een... Uh, prachtig duet gevormd. En dan ben, heb ik even de titel niet paraat... Uh, don't, give up. Uh, don't give up. Ik ben blij dat je me even helpt. Uh, don't give up van Peter Gabriel en Kate Bush. Ja, en tegelijkertijd is dat ons laatste nummer van de derde aflevering van, van Klink tot Klank. Alvast bedankt voor het luisteren. Wij gaan eruit met het lange nummer van uh, Kate Bush en Peter Gabriel. En uh, tot de volgende keer. Dag.